9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De burgemeester van Slochteren zegt dat de aardbeving van gisteravond... bewijst dat de genomen maatregelen niet voldoende zijn. Hij pleit ervoor om de gaskraan nog verder dicht te draaien. De gaswinning in Groningen is dit jaar door minister Kamp... al verminderd tot maximaal 30 miljard kub. Gisteravond was er een beving van 3,1 op de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving van dit jaar. Er is nog niet geïnventariseerd hoeveel schade er is, maar volgens burgemeester ten Brink is het duidelijk dat de bewoners erg geschrokken zijn. Een aantal politieke partijen voert zaterdag in Almere actie tijdens een bezoek van PVV-leider Wilders. Die komt naar de stad om te protesteren tegen de uitbreiding van het asielzoekerscentrum daar. GroenLinks, PVDA en SP zullen met een spandoek op het forum in het centrum gaan staan en folders uitdelen, zegt een raadslid van GroenLinks tegen Omroep Flevoland. De partijen willen de boodschap afgeven dat vluchtelingen welkom zijn. Ook Wilders deelt zaterdagmiddag met een aantal PVV-kamerleden... en raadsleden flyers uit in Almere. Verzekeringsmaatschappij Achmea gaat korting geven... aan mensen die privégegevens delen. Klanten krijgen dan bijvoorbeeld een kastje in de auto... dat het rijgedrag registreert. Wie niet te hard rijdt, krijgt een premieverlaging. Hetzelfde geldt voor klanten die hun huis veiliger maken... met een slimme thermostaat... waarin een rookmelder en een koolmonoxidealarm zitten...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 Het weer vandaag opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon, zaterdag geleidelijk meer bewolking vanuit het zuiden en zondag is er een kleine kans op een enkele bui in het zuiden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal met de meeste vertraging in de buurt van Rotterdam. Op de A2 is het ook erg druk van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. Op de A12 van de Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Reewijk waardoor de linkerrijstrook dicht is en dat veroorzaakt 4 kilometer file. De A20 van Hoek van Holland levert de meeste vertraging op... tussen de afrit Westerlee en Vlaardingen-West 6 kilometer. De weg is daar dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen... 5 kilometer door een kapotte auto die blokkeert daar de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The girls I once in and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 Me dunkt. <laughs> ja. Is dat voor het eerst dat er een gezamenlijke motie van vijf partijen werd ingediend? Er was oorspronkelijke motie ingediend door, door Sociaal Zandvoort en, en de Partij van de Arbeid. Ja. Die motie uh, is wat tekst betreft iets, iets geactualiseerd, laat ik maar zeggen. En die motie is nu uh, door uh, CDA, D66, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en OPZ ondertekend. Wat natuurlijk, ik wou net zeggen, is nou, dit is volgens mij een... Uh,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 een eh, voorstel, een raadsvoorstel... in de raad in te brengen. En eh, het burgerinitiatief geeft dan ook de burger het recht... en de raad de plicht om het voorstel te behandelen. En in de praktijk gaat het als volgt. Stel, ik wil iets. Ik, eh, eh, ik, eh. De weekmarkt weg...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 in de begroting 2016 zullen de, de belastingen niet worden verhoogd. Is dat leuk? Ja, dat is een hele nou. leuke. Kunnen we, kunnen, ook, we dit, ook. kunnen we je citeren? Mij wel. Uh, ook voor wat betreft de tendens uh, van 1,8? Geen, Geen trend. Nee? Uh, nou, nou, misschien wel. hè? Misschien, maar uh, formeel uh, worden de belastingen niet verhoogd uh, in okay. Zandvoort. De, dus, uh, maar Welke dingen zeggen, wel wil dan? Je daar?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 om voor burgers om hun invloed in het in het uh, uh, in, in de politiek uh, te hebben en uh, nou, zoals het reglement ja. van orde en zoals uh, participatieovereenkomst ja. dit Ach. is gewoon een middel om de burger meer bij de politiek te betrekken we gaan dat ook zien ja toekomst zal uitwijzen of het een uh...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 Je weet dat ik zo flexibel ben als ik <laughs> weet niet hoe. Het is dat je het zegt. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan. Okay, dank je wel. Goed weekend. En uh, dank dat je hier was. Goed. Dat, dat laatste. En dat gaat uh, er... wij gaan, uh, gaan door met wat muziek. En ik, ik hoop niet dat voor het burgerinitiatief geldt. Simon en Garfunkel, The Sound of Silence. <laughs> the Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to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 in the I walked alone the streets of cobblestone Neath the halo of a streetlight I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light The split the night And touched the sound And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without I do not know silence like a cancer grow. Hear my words that I might teach you. Take my The werewolves, the tunnelmen, the silence. Uh, Simon and Garfunkel. Bij ons uh, zit uh, Marijke van Diemen van de bibliotheek. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, van de bibliotheek Zuid-Kennemeland, met ongelooflijk veel vestigingen, maar ook eentje in Zandvoort. Ja, ja, zeker. Ja. En dat loopt ja. allemaal door elkaar. Eenmaal lid van de bibliotheek Zuid-Kenderland kun je naar alle vestigingen. Je kunt naar alle vestigingen. Je kunt overal lenen. Je kunt daar lenen bij ons terugbrengen. Je kunt daar boeken terugbrengen. Als je de site op reden. gaat, zie je dat hè. Dan Wat, zie je van waar dat allemaal vandaan komt of naartoe gaat. Hè? Ja, je ja. kunt thuis ja. reserveren. Van ja. alles is mogelijk. Maar ja. als je vragen hebt, ik zou zeggen, kom altijd naar de bibliotheek. Want de, onze medewerkers zijn altijd klaar om u even een handje te en dat helpen. Dat is inderdaad wel handig, ja. ja.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 En in Zandvoort hebben we gekozen vanaf 65 jaar. We de, hè, en die, die werk... mensen worden voorgelezen? Nou, mensen worden ontvangen met een kopje koffie, kopje thee. Jazeker, er komt een bekende Zandvoort. Hè. Johnny Kraaikamp komt de verhaal voorlezen. De voorlezenlunch is nationaal. Mar uh, Marian Berk heeft daar een speciale verhaal voor geschreven. Wat Johnny ook voor gaat lezen. Dus dat wordt zeker heel leuk. Dus koffie, thee...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 Aan de balie in Zandvoort in de bibliotheek of aan de balie van Pluspunt. Want te samenwerken met Pluspunt, want die organiseren ook altijd iets met Oudere dag. En we hebben gedacht: nou is het leuk om samen te doen. Ja.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 Aanvulling op de babbelwagen en het genootschap? Ik, uh, ja, doen ja. jullie samen niet met genootschap, begrijp ik. Nee, dit is gewoon een heel onafhankelijk. Uh, ja, maar. Ja, Het is ook een beetje zeg maar. door de mensen. Hè? Ja, het is door de mensen. Het, het genootschap en de babbelwagen. Wat maak babbel... je mee? Hoe heb je het ervaren? Het genootschap en de babbelwagen presenteren.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 Oh, het ontstaat, het verhaal ontstaat. En er is natuurlijk ook heel veel veranderd. Hè? Want je had net over het Ach, feit dat we... Ja. Volgens mij hadden we de hele bliksemse boel aan de deur. De schillenbanden. Ja, er kwamen heel wat... En 1 september de was de helft van de winkels gesloten. Ja. Ja, drie weken dicht. Ja, ja, drie, drie weken de ene bakker, We drie weken de andere bakker. Ja, vreselijk. Ja, ja. Tenminste, ja. Nou ja, dat soort verhalen. En <laughs> ja. is natuurlijk leuk. En, en die zijn leuk. Zeker. En nog zeker, even, dat is, dat is dus exact wanneer? Op een vrijdag? Dat is elke vrijdagochtend vanaf 9 oktober van 10 tot 12. In de bibliotheek, in het leescafé van de bibliotheek. En je komt maar binnenlopen. Het je komt is en je hoeft niet van tevoren aan te melden. Dat is allemaal niet. Nee, Nou, heel erg leuk.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 Daarmee te maken hebben, die ja, je kunt leren? Ja, die worden op een aparte ja. tafel gepresenteerd. Het is een doeweek. Is het de hele week een doeweek? Ja, absoluut. Want wat Knep zei: die animatieworkshop, die is 9 oktober. Dan hebben we 14 oktober een workshop van Ilse Hofstra. Hier, Hofma. Hofstra. Ik heb hier Hofma. Oké, okay. <lacht> nou goed. <lacht> nou ja, Ielse.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 Ilse die heeft in Noord op twee scholen muziekles gegeven. Ze heeft opgetreden met Ellen Clark en met Candy Dulfer. Ja. Ze is ook wel in de wereld draait door geweest. Het, is echt, ja, het wordt helemaal te gek, hè? herrie in de bieb. En het alles onder het thema van Ramert, maar waar. Het, uh, kinderen, het geschenk voor de kinderboekenweek, wie heeft dat geschreven dit keer?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 Voor kinderen tot en met 12 jaar heb je geen inschrijfkosten tijdens de kinderboek. Ik vind dit zo'n mooie zin dat we hiermee afsluiten. Dit ja, is echt geweldig. Dank je wel, Marijke. We ja. wensen je heel veel succes met al die activiteiten. En hopen op heel veel mensen Ja, dat je. hoop ik ook. Kom allemaal naar de beep. Dank je wel. Dank je wel. The Beatles. Get back. Beatles, uh, uh, het is niet toevallig natuurlijk, dat Ze zei hey. ik al aan het begin van de uitzending. We zijn begonnen met de Stones oh, leuk. en uh, nu de Beatles. <laughs> en dat is het thema van uh, de Korendag. Ja, de dames cool. ja, Beatles, van uh, harte welkom, zo. Marijke van Wonderen en Mario van der Linden. Ja, ja welkom. u wel. Beatles we tegenover ja. de Stones, ja. leuk thema. Ja, vonden wij zelf ook. We hadden echt zoiets van. Prestigieus thema hè. Wat ja. bedoel je?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 over ja, het algemeen Beatles erg leuk vinden. Wel, ja. <laughs> nou, heel veel nummers lenen zich ook voor koornmuziek natuurlijk. Ja, ja, De Beatles toch ietsje minder. Ja, is moeilijker. Is ja. moeilijker, ja. Ja. Klopt. Ik, uh, dit nummer wat we uh, get back uh, is nou niet zo echt een uh, opgelegd koornummer, maar nee. er zijn een heleboel die, uh, die heel makkelijk in, een, in een koor, uh, door ja. een koor te zingen zijn. ja help yesterday ja. Uh, hate you en onze ja. dirigent heeft een uh, medley gemaakt van uh, en stones nummers en metal uh, nummers en het is ook echt heel leuk geworden. Ja, ja dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk zo'n medley hè? ja ja, <laughs> ja.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 Kennen jullie ze de de allemaal? koor? Kennen jullie alle koren? Zandvoort. Uh, Zandvoort, -koor. ja. En ja. mezelf. Ja, dat ja, zijn ja, ja, ja. het. Ja. En dan Hymenos. En Hymenos uh, zingt aan het einde samen met uh, ons het uh, laatste nummer. Jullie gaan ook in de Hoge Hoed? Nee. Nee. Zij organiseren. Nee. Ja, nee, dat koor, ja, wij gaan niet in de Hoge Hoed. Nee, nee. En het koor wat we, wat we uitkiezen om mee af te sluiten. Dat, dat kiezen we ook, ook meestal uit, want ja. het moet toch een beetje in de omgeving zitten. Oh, Heeft ja. er zin om een koor uit Groningen nee. te vragen? Want dan kan je ook niet oefenen. En, uh, ja. Als jullie die koren benaderen, geef je van tevoren dit uh, thema op. Ja. Want het moet natuurlijk wel een beetje bij ze passen. He? Ja. ja.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 Uh, allemaal al... één nummer of, of meer? Nee, nee half zingen uur allemaal, hebben ze ongeveer. Ja, Zijn 15, een half uur. 20, 20. Ja, ja, ja, en het is van half elf tot tien uur s'avonds. Uh, als ik heel even snel reken, gemiddeld drieënhalve minuut uh, per nummer. Ja, kan. Ongeveer, ja. iets korter denk ik. Ja. Dan kunnen ze in dat half uur... Uh, kunt ze Vijf à zes nummers kunnen ja. ze zingen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat betekent maal 22.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 Ja, best wel een hele ja, we mooie proberen altijd wel iets extra's erbij te doen. Ja. En uh, nou, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, want het is in, uh, in de protestantse kerk. Ja. Echt in de kerk zelf. Ja. Want dat is natuurlijk uh, de mooiste akoestiek voor het, uh, voor het koor. Ja, het is prachtige akoestiek ja. in uh, de kerk. Ja. Ja. En het begint om... Half uur. En je kunt gewoon binnenkomen lopen wanneer je wilt. Het is gratis. En we hebben zelfs nu iets heel leuks...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 Ja, ik begrijp dat jullie dan zoveel mogelijk mensen willen binnen, ja. Ja, hè, want precies. dan blijven ze natuurlijk. Ja. Ja. Nou, het loopt ja. altijd hartstikke vol, ja. maar het, ochtends is het altijd een beetje wat minder. Dus we hebben op deze manier geprobeerd... Uh, Om iets extra's uh, ja, bij te doen. Ja. Ja. Leuk. Ja. Ja. Ja.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 Dus. Ja, dit is de flyer. Je ja, hebt ook ja. een programmaboekje. Ja, oh, okay. we hebben ook een programmaboekje. Het uh, ligt nu bij de drukker.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 De horeca rond het kerkplein. Die profiteert er ja, absoluut van mee. Want ja. al die koren gaan wat drinken. Wat eten ja. en de Ja, ja. En Je ziet er hele groepen rondlopen. lopen. Ja, ik heb zelfs nu. Belde een koor mij op. Die had weer van een ander koor. Wat ja. deze zaterdag dan komt. Of uh, volgende zaterdag. Ze zegt. Ja dat heb ik gehoord. Het is zo leuk. Kunnen wij meedoen. Want we willen ook nog blijven overnachten. Nou. De, maar dat moeten we dan wel zeker weten. Ik zei, ja, Dat kunnen we niet geven. Ja we doen een loting.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 dan ben je zo enthousiast, dan uh, ga je nog doller. Ja, nou, dan hopen we inderdaad voor jullie dat het ook een beetje mooi weer Er wordt mooi weer voorspeld. Dat, dat dit dus, uh, inderdaad, uh, ja. Maar het is pas nog een end weg. Het is nou, pas volgende, week. Week. Ah, volgende week. week. Ja, maar ja. er wordt twee weken mooi weer voorspeld. Oh. Dus daar gaan we vanuit. Ja. Zeker weten. <laughs> Anders gaan we klagen. Ja. Ja. Nee, je kunt er maar beter van uh, Nou, van als het maar droog is. Ja, precies. Zeker weten. Ja. Ja. Uh, en dat niet dat is te koud. Want, uh, ah, maar uh, we kunnen jullie niet vragen om een klein stukje te zingen als afsluiting? nou. Dat lijkt nee. me geen goed idee nee. met z'n tweeën. Nee. nee, want we zijn een koor en geen solisten. Nee, nee precies. Okay, dus ja, dat snap. doen we niet. Ik, ik dacht, ik probeer het maar. Nee, ja, dan nee, trappen we niet in. Heel misschien volgende week dan, hebben we nog een interview uh, op de tolweg. En daar hebben ze ook gevraagd of we een deel van het koor mee kunnen nemen. En dan zien. Daar zijn we mee bezig, maar of dat lukt, weet ik niet. Volgende week zaterdag? Nee, vrijdag. Of oh, vrijdag, ja. Okay. ja. In de, in de CFM. Ja. ja. Goed, goed, in ieder geval. Uh, Proberen we de mensen wat warm te krijgen voor volgende week zaterdag? Ja, we ja. De nou, hebben aan belangstelling geen uh, Gelukkig half tien. Nee. Ja, uh, en als je meer wil weten. Nou, half elf, ja. ja. We hebben een hele leuke opening. Dus, uh, ja. moet, en graag een komen. kopje koffie. Dus, nou, wat wil je ja. nog meer? Wat willen dus mensen nog meer? YouTube? Voor verdere informatie hebben jullie een website: www.zingenaanzee.nl. Ja. Dus daar staat ook nog van daar alles. Er staat te alle informatie kijken. op. Ja. Het programma staat er ook al op. Dus mensen kunnen ook al zeggen: van, Nou, is dit leuk of is dat leuk? En dan kan je. Nou, ja, dan rest ons alleen nog jullie ongelooflijk veel succes te wensen. Dankjewel. Ja, en dat jullie kunnen terugkijken op een weer een geslaagde dag. Ja, nou, ja. Wij, wij genieten jullie. Gaat vast nu al. lukken. <laughs> helemaal goed. Succes ja. nog, en dank oh, okay. oh. je ik nog even één snel Tienjarig bestaan van deze koren dag of van jullie koor? Nee, ons de koor de bestaat al langer. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, het is van de koren dag. 1 oktober is dat, volgend jaar. Volgend jaar, oké. Okay. Kan Ja, helemaal Tiene editie. Ja. Oké. Okay. Succes gewenst en okay. dank, dank voor je, jullie ja. komst. Fijne ja. dag. Bedankt. Goed, wij zijn uh, aan het einde van het programma. aankomen, komen we zo langzamerhand. Ja. Uh, rest ons nog uh, de agenda. Ja, we hebben zullen nog uh, we om we de mij... beurt, maar eens even op. lijkt mij een hele goede. Ga jij ons... starten? Ja, en uh, ja, we beginnen altijd met uh, de dingen die eigenlijk lang lopen. En dat is dan de bekende.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 off.